Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen misschien meer antidroogte maatregelen... De regen die de afgelopen dagen viel is niet genoeg om de droogte op te lossen. Daarom liggen er een paar opties klaar, zegt verslaggever Henrik Willemhofs. Maatregelen om de verzilting tegen te gaan, dus de uh, zoute watervat vanuit de zee dus veel verder ding, doordringt zodat er minder zoet water de rivieren afgaat. Er wordt mogelijk een bellenscherm in het Amsterdam Rijnkanaal aangelegd. Ja, Dat laatste is een soort technisch gordijn dat ervoor zorgt dat zoet en zout water niet zo makkelijk bij elkaar komen. En dat het nodig is, is duidelijk. De Rijn heeft vanochtend dat zijn laagste waterstand ooit bereikt bij Lobit, de plek waar de rivier ons land binnenkomt. En ook het water in de boven IJssel staat laag. Rijkswaterstaat denkt over eenrichtingsverkeer. Schepen vanuit Duitsland moeten dan omvaren. Ah, mijn berichtjes kwamen niet door, want ik stond bovenop de Kilimanjaro. Dat excuus kunnen bergbeklimmers niet meer gebruiken, want ook op die bekende hoge berg in Tanzania heb je nu razendsnel internet op je telefoon. Het land vond het te gevaarlijk dat toeristen en klimmers zonder bereik in het gebied waren. Je ogen laten vallen op het goedkopere Netflix abonnement dat eraan zit te komen. Dan kan je straks geen films en series meer downloaden. Hij heeft een Amerikaanse techsite ontdekt. In het nieuwe abonnement heb je geen offline kijkfunctie. Ook laat Netflix je advertenties zien die je niet kunt overslaan. En Femke Bol heeft zich met twee vingers in de neus geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Tijdens de halve finale op het EK in München kon ze op het laatste rechte eind al een beetje uitbollen. Zag onze commentator. Een hele makkelijke race met heel veel over. Gelopen uit naar 53-73. En de finale die is morgenavond om kwart voor 10. Het weer, dan wat wolken, dan wat zon. Kans op een bui, mogelijk wat onweer bij een graad of 24. Morgen begint droog. Later opnieuw kans op buien en het wordt dan zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 9 is Zong, Zandvoort en Zomerhits. Zomer of heaven in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. dit is ZFM Zandvoort. Oh, gebruik me, als dat betekent dat je stiekem nog een beetje van me bent, toch gebruik me, oh gebruik me, ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou, bestem maar B, ik lig het is leeg en kield, ben altijd op en kijk geen verschil tussen dag en nacht meer. Ik verlies de kracht weer, maar wanneer ik slaap hoor ik sterren in mijn hoofd. God, ik bid voor dat kleine beetje hoop, ook al weet ik dat ik lieg. Tegen mezelf, ja, ik lieg. Het lijkt of iemand is gekropen. Mijn linda, mijn cheia de graça. mijn liefste, mijn liefste, que liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn moça do corpo dourado do sol de mijn O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho, Ah, por que tudo é tão triste? Ah, waarom is het que Ah,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 See. No, she doesn't see. I can get down, I can get lonely. Every time I think about the highs, yeah. mess me around, and now you keep calling, wondering if you can make it right. I told you it's the end for you. My table's back around, so easy You got the control, control. just hearing your fingers And Gets me kinda crazy, kinda foolish, foolish I know that Op 106.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. C.I.M.M. Guarir non è possibile La malattia di vivere Siccome vera, questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', punisci la vivendola. Nell'unica maniera, sorprenderla così. Più che puoi, più che puoi. Afferra questo istante, stringi più che puoi. You've You got a chance to get to feel love's deepest pain you cannot heal.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 Weg. Je ogen vragen dichter.